Levi van Eck met het NOS-journaal. In bijna de hele Randstad wordt het late cafébezoek beperkt om het coronavirus in te dammen, melden bronnen in Den Haag. Om middernacht moeten de lampen aan en de muziek uit, om één uur moet iedereen weg zijn. In feestzalen gaat het maximum aantal bezoekers omlaag van 100 naar 50. Koninklijk Horeca Nederland spreekt van een buitenproportionele maatregel... aangezien er maar 113 besmettingen in de horeca zouden zijn aangetoond. In de Tweede Kamer wordt bezorgd gereageerd op het bericht dat de GGD's niet zien in voorrang voor leraren en zorgmedewerkers bij coronatests. Trouw heeft een brief in handen waarin de GGD schrijven dat zo'n voorrangsregeling niet past bij het beleid om besmettingsclusters gericht aan te pakken. Verschillende Kamerleden vroegen premier Rutte om een reactie, maar die wilde daar nog niet op ingaan. Het kabinet is bereid om te kijken hoe de huurstijging verder kunnen worden beperkt, bleek bij de Algemene Beschouwingen. Premier Rutte staat ervoor open om woningcorporaties minder te belasten... zoals de oppositie wil, zodat ze de huren kunnen verlagen... en meer woningen kunnen bouwen. Maar daarvoor moet dan wel financiële dekking komen. PvdA-leider Asscher is voor de derde keer op rij uitgeroepen... tot beste spreker in de algemene beschouwingen. Hij kreeg de prijs van het Nederlands Debatinstituut... in het radioprogramma Dit is de Dag. Ascher wordt geprezen omdat hij zijn bijdrage uit zijn hoofd doet... en strategisch debatteert...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 You, you, you, you there's something in his eyes He's keeping secrets, I don't know why you, why you why you know, you there's something in his eyes He's keeping secrets, uh. What a way to drop a bombshell, baby Cause you really didn't think I'd find out in it sounds right And I'm on the side with the lights out Now that you feel it, mm -hmm. Now that you feel it, mm -hmm. Every long night, sipping with my girls, sipping wine like I don't Please. Peace. I'm yeah. you. All summer long No responsibilities Just running wild On empty streets And if you ask me Then I say It's the best It ever was But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 These memories never die Yeah, now I know Our memories never die uh, uh. Ja, ja, ja, ja Zandvoort uh, uh. Zandvoort's land Ik zie zelf staan uh. Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed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 Festen in het dor, de mij zijn, In de dag op het strand in de zon schijnt. Nou, ik ga mooi naar zand voor. Feesten in het dor, de mij zijn, in de dag op het strand in de zon schijnt. Welkom hier in de zand in zand voor. het de mij zijn, in de dag op het strand in de zon schijnt. Nou, ik ga mooi naar zand vor. Welkom hier in Sanford. Feesten in het dorp waar de meiden zijn. Hey man, daar ligt Wil Smit. Start your engines. 69. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.